En dit is hier in de avond, ik ben David en ik uh, ga twee uur, ga ik jou vermaken met mijn muziek, maar ook onder andere met een parodie. En uh, ja, wat is nou een parodie, dat ga ik je straks allemaal vertellen. Ik heb ook nog wat nieuws voor je klaarstaan, het weer, dus dat komt helemaal goed, twee uur lang. Dit is Pink Van Huis, goede avond. Platen. zijn klaar, hoor je! En je wordt de Love Generation. En uh, wat we net pas hebben kunnen regelen, is dat we straks uh, zanger Lars in de uitzending gaan halen. En nou, wie is zanger Lars? Nou, uh, hij is pas 12, maar hij maakt al uh, echte video's, en die worden ook nog redelijk goed bekeken ook. En hij is ook al op TV Oranje geweest. Nou, goed, dat straks allemaal. Maar eerst hebben we nog een, uh, een nieuwtje, dus uh, kom maar maar in Sigrid. Uh, ja, en dat uh, nieuws gaat over fietsers, bromfietsers en voetgangers. Auto's worden in dit nieuwsbericht niet genoemd. Want daar gaat het eigenlijk ook niet over. Ach, wat nee. is dat? Het? het gaat over de voetgangersgebieden. Je weet wel, waar er alleen maar voetgangers mogen komen. En de politie heeft er helemaal genoeg van. Dat iedereen ook uh, tussen die voetgangers door gaat fietsen. En met zijn bromfietsen er doorheen. Dus ze gaan integraal handhaven. Ik herhaal... Integraal handhaven. Dus dat betekent, dus dat betekent eigenlijk dat, uh, dat we gewoon harder tegenop gaan teden. Nou, dat is hetzelfde, ja. Maar zo noemen ze dat met mooie woorden bij de lokale overheid. En dat handhaven, ze kondigen niet aan wanneer ze dat gaan doen. Maar ze kondigen wel aan dat als je je aanhouden als je fietst in zo'n voetgangersgebied... dat het 25 euro gaat kosten. En voor bromfietsen is dat een hoger bedrag, 45 euro. Maar let op, rijd je ook nog tegen die richting in... Dan krijg je een nog dan, dan, dan hogere krijg dan, dan krijg je een bonus. Ja. Dus ik wil uh, alle politieagenten in Zandvoort heel veel sterkte wensen met ja. het handhaven. Ja. Want uh, wij gaan daar niet meer fietsen en bromfietsen. Nee, maar denk jij nou dat dat helpt, dat echt hogere staffen? Denk je nou dat dat... Dat, dat dat helpt? Nou ja, op het moment natuurlijk dat het de helft uh, van je inkomsten kost, dan gaat dat wel helpen. Nee, ik denk met name heel veel ergernis. Dus ik hoop maar dat, uh, nou ja, dat het niet zo ver komt en dat er weinig valt te handhaven. Oké, okay, dankjewel Sigrid. ik nog veel meer nieuws, je krijgt allemaal te horen. Maar eerst hits. Dit is Hans en Thomas. Duizend en één gedachten. Jongen, dat, dat zijn er toch wel veel, hè? Een hele goede avond. Dit is CFM in de avond... Ik google je naam met nul resultaat ben even benieuwd hoe het met je gaat Want weet je, de eerste die is voor altijd Dat ene moment raak je nooit meer kwijt Ik weet nog hoe je naast me lacht S'avonds laat op een donderdag de lamp naast de bed, die schaduw op het plafond.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 Hoor. Het was wel goed, we konden je duidelijk verstaan. En uh, we gaan het toch even hebben over die, uh, over die parodie. Wat het nou precies is? Nou, een parodie dat is, betekent dat je eigenlijk. Uh, je hebt een nummer. En die, die is gewoon door de officiële artiesten ingezongen. Maar daar zit je dan even een ander songtekstje onder. Nou, la, laten we even een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld, uh, je kent waarschijnlijk wel het nummer van. Uh, van Far East Movement. Rocketeer. Natuurlijk hartstikke leuk, maar er is nou een parodie opgemaakt. En als je luistert, ik vind het persoonlijk echt heel geniaal. Dit is de parodie op uh, Rocketeer. Ik moet gaan, pak mijn tas. Op het eerste uur weer in de klas. Veel te vroeg, ik heb geen zin. Ik wil nog even. Slapen voor de les begint. Ik ga ga ga ga. ga. ga. Droom droom wilde les les. Droom droom wilde les les. Ga ga ga ga. Droom droom wilde les les. Maandag is er nog stress stress. Elke maandag is weer stom stom. Verrassend dat ik kom kom school in de vroege morgen, uh, te vroeg om me te verzorgen. Mijn haar ziet er dus niet uit, uit om niet te spreken over mijn huid. huid. Ben mijn boeken ook weer kwijt, kwijt, stap in een drol waardoor ik uitglijd. Ik moet gaan, pak mijn tas op het eerste. Vind ik. Ga, ga, ga, ga, ga. Droom, droom, wil de les, les. Droom, droom, wil de les, les. Ga, ga, ga, ga. Droom, droom, wil de les, les. Maandag is er nog stress, stress. Het eerste uur verslapen als het meezit. Zit. Mee Miss de tram, mis de trein en dat in één rit. Wanneer de conducteur vraagt waar mijn OV is, huh? heb ik geen idee. Uh -huh. Mijn portemonnee shit. Met honger zonder geld. Chillen in de kantine. Shit. Vrienden lenen wel, maar willen eraan verdienen. Ik heb slaat doe mijn ogen dicht voor een ogenblik en word wakker met stifstrepen uh -huh. over mijn ik gezicht. Gaan, pak mijn tas op het eerste. Ik ga, ga, ga, ga, Droom, droom, wilde les, les. Droom, droom, wilde les, les. Ik ga, ga, ga, ga, Droom, droom, wilde les, les. Maandag is er op stress, stress. En dan gaat mijn tas ineens kapot. Nee, hè? deze hele dag is flink verrot. En hoe? De situatie waarin ik beland. Met mijn zakje tegen de tafelrand. Oh, was die poep onder mijn zol vergeten? Dus het stinkt echt als de neten. Iedereen zegt oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ik moet gaan. Les, les, droom, droom, heel de les, les Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFM ZFM voor Zandvoort en de regio. En ja, Meto Station, die zijn echt ook al zo, ja, eigenlijk doodverklaard. Want we hebben al heel lang niks meer van ze gehoord. En ja, niemand zegt eigenlijk nog dat we ooit wat van ze gaan horen. Is de hoofdleider van die band, dat is trouwens wel de broer van Miley Cyrus. Dus dan heb je natuurlijk ook al een puntje voor. Maar goed, blijkbaar niet, want ze hebben toch al een tijdje niet meer gehoord na Shake It. Dus het zal me benieuwen. En uh, eens even kijken. We gaan straks nog naar het weer. Ik heb nog een paar nieuwtjes staan. En we gaan natuurlijk nog Lars interviewen. Zanger Lars. Maar dat hoor je straks allemaal. Eerst verder met muziek. Van Coldplay. En met dit nummer zijn ze hoog geëindigd in de top 2000 aller tijden. Nou dan doe je het toch wel goed hoor. Dit is Coldplay. Viva la Viva Een hele goede avond. Bye. rise when I gave the word, now in the What's up?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 Een ...bijzondere combinatie. Maar naar mijn mening... ...een prachtig resultaat. Hoorde lange Frans... ...en de lau singvormen. En... Uh, ...nou, de, het zou... Het zou zo zijn dat de lau eigenlijk... ...eerst uh, koorden moest zijn. Maar als ik dan zo nadenk... ...dan denk ik, ja, ik zie koorden... ...en dat toch niet zingvormen zo... Uh, ...zo intens. Maar goed, het, het, het is toch... ...de lauw geworden en ik denk dat dat een... ...hele goede keuze is. En uh, volgens mij hebben we weer een artikel staan. Vers ja. van de pers. Nou ja, ik, uh, uh, ik verplaats me nu even in uh, de recherche. Ik ben even benieuwd, uh, David, waar jij was... Afgelopen woensdagochtend even voor half tien. Nou, dan stond ik op een dak uh, bliksemafleiders uh, af te knippen volgens mij. Uh... Nou, dan heeft de politie meteen de daden te pakken. Nou, volgens mij heb jij het niet gedaan. Nee, nee, nee. Want anders had vast jouw naam erbij gestaan. Maar inderdaad, woensdagochtend even voor half tien. Het was iemand die denk ik... Uh, nou ja, geen nachtmens is, zal ik maar zeggen. Heeft iemand in een woning, is hij naar binnen gegaan. Heeft hij boven in de woning op het dak, heeft hij de bliksemafleiders losgeknipt. Om zo aan het koper te komen. Nou tegenwoordig is koper heel veel waard hè, met die instortende aandelenmarkten. Uh, ik zal nog eens kijken of ik hier in de studio nog wat van koper kan aantreffen. Nou ik, ik weet het niet hoor, anders uh, ons was het misschien al weg. Nee, okay. ik, ik, weet, ik weet het niet, maar goed, ik vind het toch... Ja, dat doe je toch eigenlijk niet, hè? Nee, precies. En zeker geen bliksemafleiders die heel belangrijk zijn, want uh, er zou maar wat gebeuren hè, tijdens het onweer. Ja, precies. Nou ja, mensen die uh, de verdachte hebben, zouden mogelijk kunnen hebben gezien. Ja, dus zie je iemand uh, op, een, uh, op een dak staan, uh, een beetje dingen door te knippen en je denkt, hé, hey, wie is dat nou? En het is niet Zwarte Piet. Nee. Dan uh, kan de politie gebeld worden. En op welk nummer zijn ze bereikbaar? De politie. Nou, dat is op het, op het, landelijke, nummer, hè? Op het landelijke nummer 0900 8844. Dat is van uh, geen nood, geeft de politie het woord. Nee, het heet anders. Uh, ja. Geen, uh, nou ja, dat niet, niet 112, maar voor uh, de politiegevallen. Ja, en uh, volgens mij als je van die 4, 4 en 55 maakt, dan is het ook nog anoniem ook, hè? Uh, ik zou het niet weten.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 Misschien neem ik Spanje als besluit. Laat me schepen achter. Ik ga er stiekem tussen. de luchtweg naar een vuurvlie. Ik neem Spanje als besluit. Laat me schepen achter. Tik 6.9. Zie Zfn. Zfn. zij was wel blij met die hip, maar de ouders uh, dachten er anders over. Die waren echt woest om deze plaat. Want het was ordinair en uh, ja ze zouden een goed gezin komen en het was gewoon niet goed. En nog steeds zijn ze een beetje tegen op haar carrière. Maar ja, je kan er niet meer omheen. Want het staat echt zo vaak op nummer 1. Maar goed, we hebben weer een, uh, een nieuwtje binnen. Dus Sigrid... Uh, nou ja, het nieuwtje is, als eerste ben ik eigenlijk nog even op zoek naar die zeehond. Die zat daar zo lekker op die zandbank. Welke zeehond? Nou ja, er was een zeehond. En uh, hier, uh, in de zee, hè. In de, ja, dat neem ik aan. Die uh, dan. zal vast heerlijk zo met zijn snorharen wiegelend zal die uh, daar gezeten hebben. Maar plotseling was hij weg. Maar daar is, was wel wat voor in de plaats gekomen, wat eigenlijk niet de bedoeling was op die zandbank. Oh. Wat denk je? Is daar een uh, heeft hij wat uh, heeft hij een cadeautje achtergelaten? Nou nee, uh, er waren mensen die ook graag net een zeehond wilden zijn, denk ik. Dat waren uh, vier personen, waaronder kinderen, maar die hadden even niet in de gaten dat ze niet zo goed zich door het water kunnen bewegen als een zeehond. Dus uh, je begrijpt het al, die moesten gered worden. Zat die, zat die vast? Die moesten gered worden door onze uh, Baywatchers. En uh, dat is ook gebeurd. Die, ze zijn ook gered. De Baywatchers uh, hadden een overlevingspak aan. Jazeker. Ja, ja, ja. En uh, de hele familie van die zandbank... ...die is gelukkig weer veilig op het strand gekomen. En zit nu denk ik lekker achter de open haard. En, uh, ja, warm bakje jocomel. Te, warm bakje jocomel. Te denken aan als... ...was ik maar een zeehond. Ja, ja, ja, ja, ja. Tja, was ik maar zeel. Nou ja, in ieder geval bedankt voor de nieuwsupdate. In twee uur krijgen we nog veel meer nieuws van jou binnen. Dus dat komt helemaal goed. Dit is trouwens Kien. Somewhere Only We Know. Altijd niet meer gehoord, trouwens.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 Let me in I'm getting tired And I need somewhere to begin one another. Imagine a world where there's only peace, where there's ...van het eerste uur... ...maar niet getuurd, straks het tweede uur nog veel meer... ...en... Uh, ...ondertussen... ...gaat er hier iets af... Uh, ...in ieder geval... Uh, uh, ...straks in het tweede uur nog veel meer hits... Uh, ...dingen en je wil het allemaal niet weten... ...en natuurlijk nog straks... ...zanger Lush. straks het allemaal in de tweede uur...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 aangegaan en moeten daardoor volgens Maurice de Hond bij de provinciale statenverkiezingen circa 2% meer stemmen halen voor een meerderheid in de Eerste Kamer. In verschillende steden in Libië wordt nog altijd gevochten. Daarbij zijn mogelijk meer dan 100 mensen om het leven gekomen. In de tweede stad Benghazi zouden betogers belangrijke oliebedrijven in handen hebben. Op het vliegveld in Tripoli staat sinds vanmorgen een toestel van defensie om Nederlanders te evacueren. Ook een Nederlands fregat is aangekomen voor de kust van Libië. Tot nu toe hebben 14 Nederlanders zich aangemeld voor evacuatie. Bij een ongeluk op een militaire basis bij Madrid zijn vijf Spaanse militairen omgekomen. Drie anderen raakten gewond. Ze waren aan het oefenen met het onschadelijk maken van explosieven. De militairen moesten die gecontroleerd laten ontploffen, maar door nog onbekende oorzaak gebeurde dat te vroeg. De militaire eenheid zou binnenkort naar Libanon gaan om mijnen te ruimen. Een omstreden cartoon over Pvv-leider Wilders is verwijderd van de Vara-website jo.nl. Volgens de omroep is dat gedaan omdat medewerkers ernstig zijn bedreigd. De tekening gaat over het Pvv-plan voor tuigdorpen. Wilders is te zien als een kampcommandant die mensen naar de douche stuurt. De Pvv-leider is.